in ons luxe hotel. Ontdek de magie van Terme Berendonk. Alles voor je website zelf bij elkaar zoeken? Dat is toch niet van deze tijd? Bij Your Hosting regel je het in één keer goed. Domein, hosting en e-mail onder één dak. Zo kun jij lekker aan de slag. Your Hosting. Onbezorgd. Online ondernemen. Tien uur. Goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Jeroen Hazewinkel. Goedemorgen. President Trump roept de bevolking van Iran op om in opstand te komen tegen het regime. Dat zei hij in een videoboodschap na de gezamenlijke luchtaanvallen door Amerika en Israël op enkele Iraanse steden. Aanleiding voor de aanvallen is het Iraanse atoomprogramma dat volgens Trump met de grond gelijk wordt gemaakt. De aanvallen zijn vooral gericht op militaire doelen. Trump waarschuwt de Iraniërs om binnen te blijven omdat overal bommen kunnen vallen. Intussen meldt Israël Iraanse tegenaanvallen. Onze eigen buitenlandminister Tom Beretsen roept alle partijen in de regio op... om verdere escalatie te voorkomen, omdat stabiliteit in de regio belangrijk is. De kinderbescherming is vorig jaar ongeveer net zo vaak in actie gekomen als het jaar ervoor... blijkt uit nieuwe cijfers. Het was ruim 40.000 keer. Meestal gaat het om strafonderzoeken. De kinderbescherming adviseert dan of een kind dat iets strafbaars heeft gedaan... bijvoorbeeld een taakstraf moet krijgen of jeugddetentie. En voor de derde dag op rij zijn gestolen gegevens van Odido-klanten op het darkweb gezet. Er zitten geen telefoonnummers bij, maar bijvoorbeeld wel postadressen. De hackers zeggen dat het de consequentie is van de weigering van Odido om losgeld te betalen. Dat had donderdag gebeurd moeten zijn. En dat het weer van Weer Online. Veel bewolking, geleidelijk overal buien en tussendoor ook wat zon. Het wordt 9 tot 12 graden en vooral aan de kust waait het hard. Morgen is zon, laten we naar het zuidwesten weer kans op wat regen. Uh, Flitsmeister meldt nog een vertraging op de A2 richting Utrecht... tussen Breukelen en Maarsen, 11 minuten vertraging. A12 richting Oberhausen tussen oud en Duitsland. De gebruikelijke grenscontrole zorgt voor een kwartier. En de A50 richting Arnhem tussen Loenen en Hoenderlo. Daar is een ongeluk gebeurd en een vertraging 11 minuten. Let op je snelheid op de A2 richting Utrecht. Daar staan ze te flitsen bij Zaltbommel bij hectometerpaal 100.4. A2 richting Den Bosch bij Waardenburg bij 94.2. A12 richting Zoetermeer, daar staan ze bij Zevenhuizen bij 20.9. En de A27 richting Utrecht bij Maartensdijk bij 87.7. Vincent Pronk. Wil je naar de Ziggo Dome Show van Pommelin Thijs? Ik zou zeggen, hou de Q-app even bij de hand. Binnen een kwartier ga je de horen. Dream en meteen gebombardeerd tot de Cure Music Alarmschijf. Goedemorgen. Goedemorgen. Morgen. Het is zaterdag 28 februari. Lekker morgen 1 maart, het begin van de lente. De meteorologische lente. En dat merken we meteen, want het wordt een lekker hier vanaf maandag. Veel zon. Uh, vanavond zit ik gewoon lekker binnen voor de tv... Half negen vanavond, het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? Ik ben uh, groot fan van het programma, bijvoorbeeld sinds 2012... dus ik uh, kan mezelf een molloot noemen, zoals je dat dan zegt. En ik ben benieuwd naar vanavond, want mee doet een van de kandidaten is Bram Krikken. Hmm, onze Bram Krikken. veel mensen zien hem nu al als de mol... want in de app van uh, Wie is de Mol is hij nu al de meest verdachte kandidaat. 20% procent denkt dat hij de mol is. Ik heb uh, Bram net even een audio-appje gestuurd... Bram Krikken, goedemorgen. Kan jij mij recht in de ogen aankijken via WhatsApp? En kan je mij vertellen dat jij niet de mol bent? Dus even kijken hoe hij hierop reageert. Vincent Pronk, uh, wat lief dat je het uh, probeert. Uh, ik kan jou uh, recht in de ogen aankijken en dan kan ik jou vertellen dat ik daar niks over kan zeggen. Um, ik mag er niks over zeggen, ik kan er niks over zeggen, dus ik ga er ook niks over zeggen. En nu zeg ik alweer veel te veel. Nou, tot zover, groetjes. Wat moeten we hier nou mee? We gaan het zien vanavond, half negen, nieuwe seizoen van Wie is de Mol. MUZIEK Thijs en dit is mijn nummer Atlas op Q-Music. Ik heb zand in mijn zakken, en vind in mijn hart de hoop die ik had. Hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten. Mij als is er zwaar van. Ik had water gevangen in de kom van mijn hand. Ik bracht het naar zijn. Ik zwom terug naar land. Tot stukje voor stukje de kustlijn verandert. Jij zei dat het klaar was. Noem bij mij een atlas. Sorry dat ik jou nog op handen draag. Jij doet over het niks was. ik ga. Dus ik verkoop mijn spullen, bouwhuizen van karton, de prijs die ik betaal.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 Op handen traag. Gij doet er het niks. Was ik gaf te veel. Maar dat. God jij bent complex. Maar dat heb ik graag. Dus ik verkoop mijn spullen. Bouw huizen van karton. De prijs ik betaal. Om te denken dat het kon. Ik wist dat het zwaar was. Niet dat het niet waar was. Je wilt op mijn schouders. Nooit andersom. Nooit andersom. Ja, daar was ze. Pommelien Thijs, je hoorde Atlas bij Q-Music. Hé hey Kim, goedemorgen. Goedemorgen. Jij was er gisteravond niet bij, denk ik, in de, de Avals Live of wel? Nee, daar was ik niet bij. 6000 mensen tratsen voorop, maar ze gaat groter. Ze gaat naar de Ziggo Dome. Q-Music presents... Hoi, ik ben Pommelien Thijs. Pommelien Thijs. En Kim, jij hoorde Pommelien voorbij komen. Wat heb je gestuurd in de app van Q-Music? Pommelien Thijs. En dat betekent dat je twee tickets krijgt. Yeah. Yes! Je bent erbij op zaterdag 7 november in de Ziggo Dome. Heb je er überhaupt ooit live gezien eigenlijk? Oh, je viel weg. Oh, of je er ooit live hebt gezien, Pommelien? Nee, nee. Dat was de eerste keer. Oh, wat leuk. En met wie zou je dan willen gaan? Ik denk met mijn man. Nou, gezellig. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ja, dat, uh, <laughs> daar ga ik vanuit. Dat komt wel goed, denk ik, hè? Ja, zeker. Veel plezier. Je bent erbij zaterdag 7 november in de Ziggo Dome. Geweldig. Dank je wel. Yes, doei Kim. Doei doei. Heb je nou misgegrepen dan maak je nog het hele weekend kans op twee tickets voor Pommelin Thijs. Dit is R.E.M. Oh, you, you are not me. The things that I will go to, the Yeah. She was just my type Million dollar smile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 Dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmed. Wauw! Vitamine deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer vitamine deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.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 Hoor je dat? Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals amerika high-protein zuivel, nu 1 plus 1 gratis. En dubbelgris, ook 1 plus 1 gratis. Maar ook boerenkool, stamppotaardappel of spekreepjes... ook allemaal 1 plus 1 gratis. Jumbo. Zekerder zijn van jezelf? Succesvoller samenwerken? Beter leiding geven?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 Lots of milk. Loads of chocolate flavor. Mollemilk. Protein. The moe you can't resist. Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag. Half elf, goeiemorgen. Veel bewolking vandaag. Af en toe ook een bui. Het wordt 9 tot 12 graden. En Flitsmeister meldt een vertraging van een kwartier of langer. Dus op de A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Hoofdrijbaan is dicht. De vertraging een kwartier. Flitser gespot op de A6 richting Muidenberg. Dan staan ze bij Naarden bij hectometerpaal 43.4. A12 richting Zoetermeer bij Zevenhuizen. Let op bij 20.9. En de A27 richting Utrecht bij Maartensdijk bij 88.0. Sienna Sparrow hoor je zo met Die on this hill naar Coldplay. q sounds with you.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 Dit is heel bij Q. Sienna Sparbo hoorde je. Op zaterdag 28 februari. Het is vandaag de laatste dag van de huishoudbeurs in Amsterdam. In de RAI. <laughs> Mijn moeder vroeg vorige week of ik mee wilde naar de huishoudbeurs. Ze vindt het fantastisch. Ze had nog een lift nodig. Ze zei, vind je het leuk? Ik zei, nou, sorry man. Als er één plek is waar ik echt niet wil zijn, dan is het wel de huishoudbeurs. Ach, nu is ze met een vriendin gegaan. Helemaal blij. Ze kwam terug met een tas vol schoonmaakproducten, cremmetjes, nieuwe pannen. Veel plezier als je nog gaat vandaag. Ik zie in de q hebben ook veel mensen die onderweg zijn naar het buitenland. Tatjana stuurt een berichtje. Die gaat lekker inkopen doen in Duitsland... zodat de vriezer en koelkast weer lekker vol zit straks. Lekker bezig. En Danielle is onderweg naar Plopsaland in België. Ze moet nog 2,5 uur rijden en dan zijn ze daar in België. Veel plezier. Fijne rit nog even Danielle. En Douwe Bob rijdt met je mee. I was standing on a star Jack, Elu Black en In My World by Q. Hey, het zou je gebeuren. Zit je ochtends lekker met een kopje koffie, krantje te lezen, lees je ineens dat je bent gescheiden, terwijl er niks aan de hand is. Sta je toch gek te kijken? Wat gebeurt er dus bij Pink deze week. So I was just alerted to the fact that uh, I'm separated from my husband. I didn't know. Thank you People Magazine. Thank you Us Weekly. Thank you for letting me know. I was wondering, would you also like to tell our children? My 14-year-old and 9-year-old are also unaware. So, fake news, not true. I fucking hate that term. Niks aan de hand. Fake news. Fake news. Het is gewoon nog happy getrouwd. You hoort er nu. Pink back Q. Just like a pill. I'm lying here on the floor you left me. I think I took too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 You saved my heart from the fate of Ophelia. Trailer Swift bij Q and The Fate of Ophelia. Binnen een paar minuten hoor je Samber En de Top 40 Classic komt eraan. We gaan zo meteen terug naar dit moment. Oh sorry, dat mag niet meer. Sorry, sorry. Nee, nee. Oh, over, over, over. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij? En waar vind ik dat?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 Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op heel veel producten van Nivea. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... Mm.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 Bij mama weer thuis. Geen zorgen. <laughs> Geen zorgen. Van Bruggen. Van Bruggen. Geen zorgen.